Woodhouse, naar buiten. Ik heb begrepen dat je je als vrijwilliger voor schoonmaakwerk hebt opgegeven. Ja, Tijd doden. Ja, uh, wist het dit zo. Ik breng je naar je collega. Net zo'n klein mannetje als jij. Veel meer zie je ook niet van hem. Allemaal ingezwachteld, met een mummie. Met een lucht dat eruit komt. Zijn gezicht is compleet dichtgepleisterd. Je ziet alleen zijn rechteroog. oog. Madics! Dit is je mede gedetineerde Woodhouse. Hij komt je helpen. Moet ik nou dankbaar zijn? Dit is geen huis van dankbaarheid. Ik wil alleen dat jullie elkaar niet in de weg lopen. Hij is net zo'n onderkrapertje als ik. Daar zal het niet aan liggen. Geef elkaar een hand. Eh, wat is je voornaam? Praat uh, makkelijker. Ik ben geen prater. Zeg maar Scott. Remo. Aangenaam. Little Remo. Geen probleem waar je kan beginnen. Ja, dit is de zachte bezem. Die is voor het fijne stof. Geef maar achter mij aan. Ik laat jullie aan het werk. Onthoud dat er op welke verdieping een loge is. Het ontgaat ons geen enkele beweging. Niet te snel werken, Little Remo. Rustig aan. Zorg dat de dag vol komt. Imposante bril. Uit mijn geboortejaar, schat ik. En dat is? Het jaar 0. Oh? Nou, dan mocht jij in het jaar 1 je eerste kaarsje uitblazen. Kijk, jij snapt iets. Zeg die bril, die heb ik eerder gezien. Zit hem eens af. Nou, ik zie mijn belager liever aankomen. Ik heb uh, min 6 en min 2. Déjà vu? Ik wist dat jij min 2 en min 6 zou zeggen. Het déjà vu is voor de bescheiden heldenziende. Zeg, little Remo, heb jij iets met Jezus Christus? Toen ik geboren werd, toen was de 20ste eeuw een Christus leeftijd oud. Uh, meer heb ik niet met Jezus. Kom eens hier met die bezem. Zie hier het kruis dat Scott Maddox in Corio draagt. Hij die op zich neemt het stof der wereld. Doe maar. Maar uh, waarom zit jij hier eigenlijk? De nor is mijn thuis. Scott blijft graag wat langer. Ja, maar waarom zit jij hier eigenlijk? Om uit te stinken van de grote brand.